Dit is door al met het NOS-journaal. Mensen krijgen vaak nog niet de zorg waar ze recht op hebben. Dat zegt de nationale ombudsman in een rapport over het nieuwe zorgstelsel. Drie jaar geleden werd ingesteld dat de burger centraal moest staan. maar er is volgens ombudsman van Zutphen nog niets van terechtgekomen. Mensen weten vaak niet waar ze moeten zijn voor de zorg. Bij de gemeente, het Rijk of de verzekeraar. Daar weten ze het zelf geregeld ook niet. Zo worden mensen vaak van het kastje naar de muur gestuurd, zegt de ombudsman. Bij het hoofdbureau van politie in Surabaya in Indonesië is een explosie geweest. Het zou om een zelfmoordaanslag gaan. Over het aantal doden bestaat nog onduidelijkheid. Gisteren waren er al bomaanslagen op kerken in de tweede stad van Indonesië. Daarbij kwamen er zeker dertien mensen om. Die aanslagen werden gepleegd door zes leden van één familie. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De Sjaïdische geestelijke Sadr heeft tot nu toe de meeste stemmen gekregen... bij de parlementsverkiezingen in Irak... In ongeveer de helft van alle provincies zijn de stemmen geteld. Zal hadden wel sociale hervormingen en wil de corruptie bij de overheid aanpakken. Waarschijnlijk is dat de reden dat de partij van premier Abadi op flink verlies staat. In Gouda is gisteravond een containerschip tegen de spoorbrug over de gouden gevaren. Volgens ProRail is er veel schade. De brug is zo'n 30 centimeter verschoven op de fundering. Tot zeker 6 uur vanavond rijden er daardoor geen treinen... tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. Het is niet duidelijk waardoor het schip tegen de brug is gevaren. In Heidhuizen is een stal met 12.000 kippen afgebrand. Het is al de tweede keer in een week tijd... dat er in Limburg een stal in vlammen opging. Eerder kwamen 23.000 kippen om in Ospel, niet ver van Heidhuizen. Het weer hier en daar nog wat mist. In de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen. De zon door blijft droog. Vandaag wordt het de graad op 25...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 Je in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. I know what she's like, she's of mind, And wraps herself around the truth She'll jump on that flight and meet you that night And make you tear up the room. verleden jaar toen dit een uh, redelijk groot hit was in Nederland voor uh, de Ierse sangen Horan, Je hoorde hem met Andalus uh, zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag.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 I'm Tried to look through from the start Een heerlijke zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. En dat betekent ook zonnige muziek bij CFM Zandvoort. Zo horde je de single van Toto niet een je van alweer heel veel jaren geleden. Dat was Top Loving You. Ja, momenteel ruim 22 graden. En dat betekent eigenlijk mooi weer om naar het strand van Zandvoort te gaan. Vandaar dat we deze vorige je gaan draaien. Hier is Plage van Crystal Fighters. Do you want to go to the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 TV De drie minuten was het even Nederland-België op de Salfords radio. We hadden gek aan aarde samen met Bluff en de Zouterlanden. Ja, vergeet het niet, hè. morgen, morgen, ja, dan is het uh, moederdag. Dus snel even naar, uh, naar de zaak hier in Salford en uh, koop een leuk cadeau voor jouw moeder. Where is this love that I'm feeling? You stay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 we blijven gewoon lekker make muziek, hè. Yo, de Strip That Down, de single van uh, Lion baby. Pain. Ja, het is vandaag een <stukt> beetje een uh, dagje, yeah, zo yeah, yeah, yeah, yeah. bij uh, Saltfoot yeah, yeah, yeah. op zaterdag. Straks na drie uur gaan we uiteraard yeah, yeah, yeah, yeah. voor je volgende yeah, kwalificatie yeah, yeah. van de Formule 1 race van uh, morgen. En ja, dan gaan we de verrichtingen van Max uitgericht.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 Van Frankie Valley en the Forces hoor je met. Oh, what a night. Jij ja, even wat Frans-taligs nu.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 I wanna see the sunrise and your sins just me you Light it up on the road. Let's make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 It's just me. Yeah.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 Er is nog even een paar platen, tot het nieuws en weer van drie uur.